Het is zelf uur. Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In een kerk in het Friese dorp Raart is een herdenkingsdienst aan de gang... vanwege het zware ongeval van Oudjaarsnacht. Volgens Omroep Friesland wordt de dienst druk bezocht. Alle 200 plaatsen zijn bezet. Buiten staat een grote tent waar tientallen mensen de dienst kunnen volgen... via een videoverbinding. Daar wezen een het ongeval waarbij een automobilist op een groep mensen in reed. Een man kwam om het leven, 16 anderen raakten gewond. Uit Syrië komen berichten dat president Assad vandaag in een toespraak maatregelen aankondigt om de strijd in zijn land te beëindigen. Duitse persbureau DPA citeert een Syrische politicus die zegt dat Assad het parlement voorstellen wil doen om tot een wapenstilstand te komen. Verder zou hij de Syrische grondwet willen veranderen. Zijn toespraak tot het parlement begint waarschijnlijk rond deze tijd. Netbeheerder Ennexis hoopt de noodaggregaten in Enschede binnen een paar dagen te kunnen vervangen na de stroomstoring van gisteren. Rond drie uur vannacht waren bijna alle 22.000 getroffen huizen aangesloten... op een reserveinstallatie of op een noodaggregaat. De netbeheerder wil alle huizen in Enschede zo snel mogelijk weer... op het reguliere stroomnet hebben aangesloten. Vooral omdat de aggregaten flink wat herrie maken. In het noorden van China is het drinkwater van de miljoenenstad Handan afgesloten. In een rivier is bijna 9 ton gif terechtgekomen... waardoor drinkwater van de stad waarschijnlijk vergiftigd is... De giftige stok Aniline kwam vrij bij een fabriek door een lekkende klep. Aniline wordt gebruikt als grondstof voor de productie van onder meer kunstleer. Voor Annette Gerritsen is het schaatsseizoen voorbij. De Sprinster heeft zich voor vandaag afgemeld op het NK Sprint in Groningen. Annette Gerritsen heeft al wekenlang last van een virus... waardoor topsporter voorlopig niet meer in zit. Het weer veel bewolking, plaatselijk wat motregen. De wind is zwak tot matig. Het wordt een graad of 9.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 Dit is Radio welkom terug bij het vervolg van Over we gaan straks 25 jaar terug in de tijd met onze gasten. Twee van hen waren getuigen in 1988... van het begin van de eerste intifada in Nablus op de Westbank... in de toen nog door Israël bezette gebieden. U hoort over de belevenissen van Kifa Alous en Theo Uitenbogaar toen. En u hoort Bertus Hendricks, die als Midden-Oosten-deskundige... hun ervaringen in de geschiedenis plaatst. Maar eerst de Gouden Eeuw. U hoort de herkenningstune van de televisieserie De Gouden Eeuw... aanstaande dinsdagavond weer te zien op de Nationale Televisie. Met wat eigenlijk precies als onderwerp, weten we dat, De Gouden Eeuw? Het gaat natuurlijk. over de VOC, een wereldonderneming, zo heet de aflevering. En uh, gaat over hoe de koloniën nu terugkijken op uh, de tijd van de VOC. Maar goed, wij gaan nu met Luc van Huizen praten om... Hem te laten vertellen waar we zijn op de lijst van 13 helden uit de Gouden Eeuw. Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een, een toepasselijk personage: Jan Pieter Zoon Koen. Kijk, daar gaat het dinsdag ook over. Daar gaat het dinsdag ook over. Ja, een man met een inzwarte reputatie, maar ondertussen wel een echte mannetjesputter die voor de VOC heeft gedaan... wat uh, de directie in Amsterdam van de VOC niet voor elkaar kreeg, de Heere 17. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een imperium uh, werd gesticht... wat de Gouden Eeuw uh, heel lang heeft overleefd. Ja, want, want even de, de grote daden van... Ja, het is, ja, laten we het toch maar even zo benoemen. De prestaties van Pieterszoon Koen, uh, Luc. Je kiest hem niet voor niks als nummer 9... Ja. Wat, eh, vat eens even samen waarom hij nou die plek verdient. Aan welke prestaties dankt hij die? Nou, um, zijn pre prestatie was eigenlijk dat hij uh, aan de andere kant van de wereld... Uh, eigenlijk een, een, een eigen droom najoeg. Um, en allerlei uh, belangen in die Indonesische archipel wist te bundelen uh, in een, uh, een regime. Hij heeft een, uh, een uh, hoofdstad gesticht op Java. Dat was eerst gewoon een, de havenstad Jakatra. En daar kwamen Chinezen, daar kwamen Engelsen, daar kwamen Portugezen. En Jan-Pieter die uh, had al wat jaartjes rondgevaren daar in die archipel. En die wist dat in Indonesië ongedroomde mogelijkheden... op uh, een Nederlandse koopvaart lagen te wachten. Maar wilde je die mogelijkheden ten volle... Benutten, dan moest je zorgen dat je niet alleen daar was met wat kooplieden, maar je moest zorgen dat je het allemaal voor jezelf had. Je moest gewoon met hand en tand daar een monopolie zien te veroveren en te vestigen. Dus ook te bewaken. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat die Nederlanders daar niet alleen. De, de met de kooplieden daar go goede winsten konden opstrijken... maar dat ze daar ook neerstreken met een eigen leger... en dat ze daar bouwden en dat anderen daar eigenlijk niet meer met hun vingers bij konden. Ja. Dat is zijn grote prestatie. Zonder hem eigenlijk geen Gouden Eeuw, want niet zo'n machtige VOC is wat je nou, zegt. Nou, die, kijk, die, die, de, de handel met Indonesië wordt vaak een beetje overdreven... Het was maar, nou laten we zeggen, 5% van de totale handel die de Nederlandse Republiek eigenlijk had. Uh, maar het was een spraakmakende handel met uh, geweldige winsten. Uh, voor specerijen kon je 100% de winst kon je, kon je opstrijken. En, uh, nou ja, en je hebt als klein landje een enorm koloniaal rijk. En vele malen de oppervlakte van je eigen land. Dus het, uh, Nederland heeft enorm aan status gewonnen... door ja, een koloniale macht te worden. En dat is heel erg aan jan Coen te danken. Nee. Was hij typisch een man van zijn tijd? Ik denk het wel... Um... Het is een moeilijke vraag en ook een beetje een gewetensvraag. Want uh, de reputatie van, uh, de, uh, de pikzwarte reputatie van Jan Pieter Koen, heeft hij grotendeels te danken aan het bloedbad... wat hij heeft uh, is... aangericht in 1621 op de Banda-eilanden... waar de belangrijkste specerijen zoals kruidnagel vandaan kwamen. Uh, die uh, die uh, mensen op de Banda-eilanden, de Molukken... <coughs> die wilden zich eigenlijk niet voegen naar de hele <coughs> strikte... F, uh, uh, ...regels van de VOC, die wilden zelf bepalen met wie ze handel dreven... ...en niet uitsluitend met die Nederlanders die met gefixeerde prijzen kwamen. En Jan-Pieter die kwam daar met 2000 man om een lesje te leren En die heeft uh, 24 dorpshoofden heeft die laten onthoofden. Hij heeft uh, hun lichamen in stukken laten hakken... ...en op bamboespiezen ter afschrikking laten prikken. En hij heeft vele duizenden inwoners daar laten doodknuppelen en laten afschieten. Dus, dus Luc, uh, was er dan een moment dat je hebt gedacht... deze man, de laars zeg maar van, uh, het ah, ne van de Nederlandse dromen... je hebt de, de, de, de Heer de 17, dat is het papier, maar dit is de laars. Ja. Er zijn er momenten geweest dat je dacht... ja, dat is allemaal wel heel belangrijk geweest... maar ik vind het toch qua geweten wat moeilijk om deze man... bij de beroemdste Gouden Eeuwers te zetten? Uh, nou, kijk, uh, ik vind het niet zo moeilijk als je maar uh, ook kunt uitleggen... ...dat het twee kanten heeft. Ik bedoel, euh, Nederland was bepaald niet de enige koloniale macht. En je kunt geen kolonie stichten zonder ook meedogenloos te zijn. En het moet euh, gezegd worden dat euh, heel veel tijdgenoten... ...en ook de heren 17, die vonden het ronduit verschrikkelijk... ...wat uh, Jan-Pieter Koen heeft aangericht. En die zeiden ook van, nou, dit is eens, maar nooit weer. Heeft hij zoveel vrees... Weet in te boezemen, die moet zelf vrezen om ooit te worden vernietigd. Dat was wat de heren 17 tegen Jan Pieter Zankoen schreef. Dus er was ook al heel veel humaniteit in uh, uh, uh, de Nederlandse Republiek. Maar tegelijkertijd zie je dat het allemaal heel tweeslachtig is. Want uh, ondanks alle kritiek die de heren 17 hadden, hebben ze wel geprofiteerd van ja, wat Jan Pieter Zankoen daar allemaal heeft aangericht. Ja. Okay. Dus, dus, dus hem... staat hij op plaats 9? Dus hij staat plaats op 9. plaats 9. Ja, en hem, van de dertien helden. <laughs> ja. zo, uh, weet je al wie het volgende week wordt, Luc? Dat hoef je niet te verklappen, maar weet je het al wel zelf? Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden. Goed. Goed, volgende week weer. Luke tot volgende Pan, week. Tot, tot dan, Luc Huis. Aanstaande dinsdag dus de Gouden Eeuw op televisie om vijf voor half negen... op Nederland 2 over de VOC, een wereldonderneming. Op 6 januari vandaag, precies 25 jaar geleden, waren Theo Uitenboerhart en Kiva Loes voor het vpro radioprogramma NL Buitenland in Nabloes om de familie te bezoeken van Kiva. Ze zijn onze gast vandaag om terug te kijken op die ervaring van 1988. Want ze belanden toen in midden in het volksprotest dat we nu kennen als de eerste Intifada. Heren, hartelijk welkom. Dankjewel. En naast Kom. jullie dus Bertus Hendricks die met ons over die Intifada en over de reportage. Gaat praten waar we zo dadelijk naar gaan luisteren. Uh, Theo Uitenmoger, jullie zijn in januari naar uh, de Westbank vertrokken. omdat je wist dat die intifada al een paar weken aan de gang was? Of... Dat was de, dat was de uh, directe aanleiding. <tiek> en we wisten natuurlijk nog niet natuurlijk, dat het de eerste intifada zou worden. dat die zo zou uitgroeien. Maar was voor het eerst was er iemand doodgeschoten op de Westbank. <tiek> begin december. En ongeveer de dag uh, vandaag exact januari vertrokken wij van Schiphol. En hij, Kiva, zat naast me in het toestel. Omdat hij een goede introdu uh, introducee was voor mij. Hoe en wist je dat? Want Kiva, <coughs> jij was toen 18? Ja, net 18 geworden. Uh, en, en nog erg groen. Uh, dat wist Theo denk ik niet. Maar uh, vermoedde dat... Het was da dat jij erg groen was. Dat, dat ik, nou, <laughs> ja, ja, uh, ja, Of ik bruikbaar zou zijn. Ja, ja. Um, want uh, ik denk dat er via via een, een contact was gelegd. Ik was net begonnen... Ton van der de Graaf had hem opgedoken op, uh, bij Radio Rijnmond. Of zo, Fiduco, ja, iets dergelijks. Het, maar voor de duidelijkheid, jij was Palestijn in Nederland. Je, was, je bent in Palestina geboren? Ja, net. Uh, uh, net. Dus ik, ik ben in Nabloes geboren. En toen ik één was, met mijn moeder naar Nederland gekomen. Naar en, Vlaardingen? Naar Vlaardingen, waar een hele kolonie Palestijnen uh, zitten. Die daar vanwege de... De Romi, de Rotterdamse margarine-industrie. Een fabriek die in boter zat. Waar uh, een zestigtal Palestijnen terecht waren gekomen. Uh, en en uh, als gastarbeiders. En die hebben hun, hun gezinnen begin jaren zeventig hier naartoe gehaald. Daar ben ik opgegroeid in dat Vlaardingen. En uh, nadat ik klaar was met de Havo, dacht ik. ik wil beroemd worden. Ik wil, in, ik wil bij de televisie... Dat is en, gelukt. En, en, <laughs> en, en, en, maar Toen was ik dus net begonnen. Ik deed in Rotterdam... bij de lokale televisie iets waar uh, een, een, een VPRO-journalist... Ton van der Graaf uh, ook bij betrokken was. En uh, die heeft mijn naam laten vallen, denk ik toch, Theo? En uh, ja. Want je had uh, nog een grote familie die woonde... Ja, <coughs> ja, mijn grootouders woonden daar en mijn ooms en tantes... En je ging regelmatig daar naartoe? Uh, regelmatig groot wordt, Maar eens in de, in, de, in de drie, vier jaar ging, met mij, gingen wij uh, je met het gezin. Al ik sprak Arabisch. En dat was de reden natuurlijk, want hij sprak heel goed Arabisch. En hij was mijn uh, gids. gids. Maar ook mijn bescherming in Palestina. Want de verhoudingen waren toch al niet zo fijn. En ik was zijne in Jeruzalem en in Tel Aviv. Want hij ziet er natuurlijk ook behoorlijk Palestijns uit. Um. Theo, zei het net al, Bertus Hendricks, op 8 december uh, begon het uh, een maand voordat ja. zij vertrekken. Wat gebeurde er precies? Nou, er was een, een incident in Gaza, in het uh, Jabalia kamp, een van de grootste vluchtelingenkampen van Gaza. En <coughs> er was een Palestijn, uh, er was een verkeersongeluk. Een, een Israëlische truck uh, had een verkeersongeluk met een, uh, een auto met Palestijnse gastarbeiders. Daar viel... Uh, vielen vier doden en uh, de, de rest van de, de die waren zwaar gewond. En uh, meteen daarna uh, ging het gerucht uh, dat het uh, niet zomaar een verkeersongeluk was... maar uh, dat het eigenlijk gepland was uh, door Israëliërs... als een soort uh, wraakactie voor het feit dat twee dagen eerder... geloof ik, ik wil vanaf wezen of het precies wat... Mm -hmm. een, uh, een Israëliër was uh, doodgestoken op de grote markt uh, van Gaza... En uh, toen uh, met die uh, begrafenis van die vier... toen, toen barstte dus letterlijk in één keer de bom. En dat kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen... want er was al nou zoveel opgebouwde agressie uh, om die Palestijnen... vanwege die Israëlische bezetting en uh, die Israëlische kolonisatie. Ja. En uh, tot grote verbazing van de Israëli's, want uh, de, die, die, die jongens in die post en die legerpost, die waren totaal overdonderd. En ook, eh, die, die hadden ook niet de eh, enige ervaring ermee... want de Israëli's waren gewend dat, dat de, de, de, de puur militaire aanwezigheid... van de Israëli's, die Palestijnen wel stilhield. En er was grote verwarring. De, de, de kolonel, of de luitenant, ik weet niet meer precies welke rang die had, die dus die verantwoordelijk was, die, die belde naar zijn superieur... wat moeten we doen? Nou, die hadden eigenlijk ook geen, geen idee. Dus de Israëli's werden er totaal door, verrast en had ook geen methoden van wat we dan tegenwoordig crowd control noemen. Hè? Dat je dus niet meteen uh, gaat, gaat schieten, uh, uh, maar dat je probeert het uh, op een uh, minder uh, dodelijke manier te, uh, onder controle te krijgen. Nou ja, en die vlam, die sloeg letterlijk in de pan en ja, die breidde zich heel snel uit en ook naar de Westbank en de Intifada was geboren. Maar is dat nou echt een aaneenschakeling een van... Wat je zegt, onvoorbereidheid, toevalligheden. Uh, op een gegeven moment gebeurt er dan de lont in het kruidvat. Zo, dat hadden ze toch kunnen weten, zowel de Israëli's als de Palestijnen, dat het op een gegeven moment zou gaan gebeuren. Ja, en dat, dat, dat lees je dus nu ook in alle uh, beschouwingen en boeken die daarover verschenen zijn. Alleen... Uh, er was, het was niet de eerste keer dat er verzet was geweest. Gaza met name was meteen na de Israëlische bezetting van 1967... echt een, uh, een brandhaard van Palestijns verzet. En uh, een van de, uh, in, in Gaza met name was een van de, de belangrijkste groeperingen... die daar een leidende rol in speelde... was het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina van George Habas. Een meer radicale va variant uh, van Fatah, uh, zullen we maar zeggen. Maar daar heeft uh, Sharon de minister die daar verantwoordelijk voor was voor Gaza... en toen nog, denk ik, als generaal, maar daar wil ik even van afwezen... die heeft daar keihard korte metten mee gemaakt. De Gaza-repressie was heel erg groot en sterk en heel erg militair. En daarmee leek het probleem... Uh, eigenlijk uh, wel onder, uh, on, onder beheersing, onder controle. En hetzelfde gold voor het, uh, het verzet op de, op de Westbank. Arafat heeft nog een tijdje op de Westbank gezeten... en geprobeerd om via sabotageacties uh, de bezetting te verstoren. Maar die, die, al die geïnfiltreerde groepen van, van buiten die werden door de Israëli's al vrij snel uh, dus opgerold. Arafat heeft nog net uh, zijn belagers voor kunnen zijn... En, en werd toen de leider van de Palestijnen die het verzet leidde van, van buiten. In Tunis zit hij dan in die tijd? Nou, in, in, toen zat hij, ja. dat was uh, na de oorlog in Libanon 82... was hij verdreven uit, uh, uit Libanon en zat hij dus uh, in, in Tunesië, in de hoofdstad Tunis. Uh, maar het, het, de Palestijnen, zelf ook de PLO, die was er eigenlijk aan gewend om dat verzet van buiten uh, en, uh, te, uh, te dirigeren. Ja. En ook zij waren hoogst uh, verbaasd. Dat dat gebeurde. En later heeft de PLO dat overgenomen. En later hebben ze ook wel geprobeerd om te zeggen dat het eigenlijk altijd de PLO was. Maar het was, één ding was duidelijk. Het was, kwam helemaal van binnenuit. En daarmee werd het, het zwaartepunt van het Palestijnse verzet... wat vaak van buiten ging met vliegtuigkapingen en, en acties vanuit uh, Libanon... werd eigenlijk verplaatst. Uh, dat, dat werd een volksopstand. Die, en, die, en wat dat is ook heel belangrijk, die ging met stenen meer dan met geweren. Ja, want even, we gaan zo luisteren dus naar wat jullie daar uh, hebben opgenomen, Kifa. Maar nog even de situatie. 8 december, meen ik, begint. Ja. 7 januari komen jullie aan. Betekent dat, had je dat al vernomen van de familie in Nabloes... dat er permanent... Uh, uh, uh, met stenen werd gegooid, dat er opstand was. Dat er, nou, het was wel uh, duidelijk, uh, uh, uh, niet alleen vanuit familie... maar dat vernam je ook wel uit het nieuws... Dat, er, um, um, dat het anders was dan daarvoor. Daarvoor waren er zo nu en dan onlusten. Daar hoorde je dan over. Ook uh, kwam dan de stad waarin je geboren was en je familie woonde... kwam dan op die manier in het nieuws. Maar nu merkte je voor het eerst eigenlijk dat dat, dat, dat aanhield. Dat dat dagenlang aanhield en dat dat, dat, dat maar zo bleef. En... Um, um, ja, dan, ja, je had wel heel erg sterk het gevoel... er is hier iets, iets, iets anders aan de hand dan, uh, dan, uh, dan wat we gewend zijn. Uh, Bertus, nog even voordat we gaan luisteren. Konden westerse journalisten, radioverslaggevers, televisiecamera's, konden die op dat moment vrijelijk naar, naar Bloes om daar reportages te maken? Ja, uh, ik, ik was dus, uh, toen zelf nog niet in juristiek. Ik was toen nog uh, docent uh, aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben pas twee jaar later... Uh, maar, uh, uh, ik, ik dacht van wel, de Israëliërs hebben overwogen om de media stop zo in te stellen. Maar dat hebben ze toen na nog eh, niet gedaan. reuze mee, viel ja. mij mee. Uh, en jij ging ook als journalist? Ik ging als journalist en ik moest wel al die vragen invullen. En ze Maciaal. moesten niet afwijken als je aankomt, als je vertrekt van Schiphol. Wat nu gewoon Lank is. Op de Schip... ook, wat nu uh, op, op normaal was, op Schiphol, was toen ja. heel, heel alleen maar voor Israël. Dat je helemaal doorgemalen werd. En uh, wij moesten ten slotte moest ik officieel een stempel halen bij het ministerie van voorlichting en na afloop moest ik mijn bandjes laten horen. Ja. Maar ja wie weet welke bandjes ik laat horen. Dus maar ben jij in die periode heel veel journalisten tegengekomen? Helemaal of? niemand. Helemaal niemand. We, een, we, we logeerden bij een correspondent van... Weet jij de naam? GPD-bladen, Taco Tacoslachter, zo was ah, ja. ja, wat Verdomme, leuk. Ja. In Talarif, daar ben ik ook ja. wel eens ja. geweest. Ja. Daar logeerden we, dus dat was de journalist die we, die we tegengekomen zijn. Verder niemand, behalve dan... Uh, en die hoor je straks heel even in de, in de reportage... Karol, uh, Karim... Mm -hmm, van het Palestijns persbureau en uh, dat was een Palestijns journalist die nauwelijks kon werken omdat hij het woord Palestina zelfs niet eens mocht noemen. Maar dat komen we dan straks op. Goed, we gaan nu eerst luisteren naar 6 januari 1988 als jullie aankomen in Israël. Constell, the voice of Israel, Goedemorgen, dit is Rufayn David-Miller met Newsreported 8. In de headlines, Defensieminister Rabin... ...zegt dat de armie al zijn legale force gebruikt... ...om de orde in de Gaza-strip in de Een 60-jarige Raffiak-resident... sterft vandaag van de veranderingen in drie weken aandacht. Veranderingen worden vandaag in de Gaza-strip... ...en Judea en Samaria. Energy minister shot... Het is woensdag 6 januari 1988. We zijn in Jeruzalem, in de oude Arabische binnenstad. Morgen gaan we naar Nablus... Ik ruik uh, Palestina. Niets ruikt er lekkerder. Dus. En iedereen uh, spreekt je Moorstaal, hè? Ja, wat een zalig gevoel is dat. Je voelt je op je gemak, toch wel. Ondanks het feit dat ik toch wel een beetje opval. En. Uh, veel denken dat ik van de tegenpartij zal zijn, maar. <laughs> toch voel ik me lekker. Ik kan hier alles krijgen. Aan overkant een notenwinkel, dadels, pinda's, alles. Echt Arabisch snoepgoed ook. Herken je dat allemaal? Ik kan dat allemaal herkennen, ja. In 1967 heeft Israël tijdens de Zesdaagse oorlog haar grenzen wat verlegd. Tot aan de Jordaan, de maat van het oude Palestina. De westelijke Jordaan-oever is toen bezet. De staat Israël noemt het echter geen bezetting. Zij voert er het militair gezag. Daarom zijn de bewoners van het gebied ook geen ingezetenen van de staat Israël. Maar ook niet van Jordanië. Ze zijn eigenlijk niks. Stateloos in eigen land. Zo is Israël erin geslaagd, geheel onvoorzien... van Arabieren aan gene zijde van de grens... Palestijnen als naaste buur te maken. We zijn in Kalkila, het eerste Arabische dorp over de Groene Lijn, de vroegere grens. Nu kun je er zo heen rijden met de auto. Maar dat moet je niet doen, want een auto met Israëlische nummerplaten wordt tegenwoordig subiet bekogeld. Daarom willen we met de bus naar Nablus. Maar de bus rijdt niet vandaag. Alle winkels in Kalkila hebben hun rolluiken laten zakken. Gisteren is er opgeroepen tot geweldloos verzet. Sluit de winkels, hijs de Palestijnse vlag, draag niet het verplichte pasje bij je. Dat zijn drie ernstige vergrijpen tegen het militair gezag. De sfeer in het stadje is geladen. In de hoofdstraat staan groene legertrucks. In de zijstraten lopen Israëlische patrouilles. We worden nu gepasseerd door een stel rode barretten. En we worden in de gaten gehouden vanuit een grote jeep... door de enkele groene barretten. En het ziet er allemaal heel erg... heel erg... ja... Oorlogachtig achteruit. Dat zijn Arabische mensen die voor de Joden moeten zeggen: dat geluid dat je nu op de achtergrond hoort, dat de winkels geopend moeten worden. Oh. Omdat die commerciële staking hier aan de gang is, schreeuwt daar iemand in naam van de, de Israëlische autoriteiten dat de boel opengegooid moet worden. Op dit moment, de zin die je net hoorde was, opent de handelsinstellingen uh, uh, nu meteen. Wat zei die? Nou, Hij vroeg zich af of je, hij zegt, zijn jullie geen Israëlieten? Dus ik zeg nee. Hij zegt, maar hoe kunnen wij weten of iemand een Israëliet is of niet? Ik zeg, ja, dat kan je eigenlijk niet weten. Zullen we niet hier even, zullen we even blijven of wil je liever weg hier? Nou, ik, het het ik zou veel liever weg. En ja, je ziet het ook. Uh, de, de bevolking op zich is ook niet al te vriendelijk. Omdat ze niet weten wat ze met uh, mensen aan moeten die ze niet kennen. Ja. Zijn het vrienden of vijanden? Vragen zij zich af. Ja. Begrijpelijk. Ja. Na Blues ben ik wat beter bekend. Voel ik me wat sterker. <middels> Sinds een week of twee zendt een Palestijnse piratenzender uit. Muziek en één boodschap. De stem van het Palestijnse volk eist een onafhankelijke Palestijnse staat. De Israëlische autoriteiten zijn er nog niet in geslaagd de zender het zwijgen op te leggen. We zitten met z'n zeven in de taxi naar Nablus. Voor ons zitten twee vrouwen. Onophoudelijk vertellen ze over de onrust van de afgelopen tijd... Veel hebben ze meegemaakt, meer nog van horen zeggen. Over beledigingen, vernederingen, arrestaties midden in de nacht, over schieten op ongewapende mensen, over doden die s'nachts door de Israëli's worden begraven omdat ze geen Palestijnse martelarenbegrafenissen tolereren. Het klinkt soms onwaarschijnlijk, maar het is te bizar om verzonnen te kunnen zijn. Hun verontwaardiging is te hevig. Buiten, een bijbels landschap. Jawel, Judea. Soms passeren we een nederzetting van Joodse kolonisten. Een luxueus buitenwijkje met comfortabele huizen... die, esthetisch en ethisch, wat misstaan in dit gebied. We zien wel wegversperringen op hun oprijlaan... en Israëlische soldaten die hen moeten beschermen. Als we aankomen in Abloes... willen passanten hun verhalen onmiddellijk aan ons kwijt... over de pesterijen van het Israëlische leger... Over arrestaties, kinderen die zwaar zijn gewond door rubberkogels of scherpe munitie. Over slagen met honkbalknuppels en over de protesten van de bevolking... en de strijd natuurlijk en het recht op de Palestijnse onafhankelijke staat. Het geboortehuis van Kiva blijkt tegen de bergwand te liggen aan de berg is nog net een Israëlische basis te zien. Zij en wij hebben een prachtig uitzicht over de stad Nablus. De stad ligt in een soort granietenkom, maar dan gigantisch groot. Nablus heeft 120.000 inwoners. Het is de grootste stad van het bezette gebied. We klauteren naar het huis toe. De grootouders van Kiva wonen er. En twee ooms. En drie tantes. En neefjes en nichtjes. Het is een groot huis. Opa staat voor het raam. Oma heeft ons al gezien en wacht buiten. Achlem. Achlem. Achlem. Achlem. Achlem. Achlem. Achlem. Achlem. Achlem. Achlem. Achlem. Ze zegt, ja, hartelijk welkom. Het is gemlaagd. Achlem. Het Ja, we moeten binnenkomen. Kiva krijgt de kamer van zijn ouders, die er nog net zo uitziet... als toen ze tien jaar geleden Nabloes definitief verlieten. Het staat altijd voor ze klaar, al is het maar voor de vakanties. Dat is een vliegtuig. Dat is een vliegtuig, die langskomt. Ach, een pesterijtje van de Israëlische luchtmacht. Boven Israëlisch gebied is het verboden door de geluidsbarrière te gaan. Boven Nabloes doen ze het dagelijks, meermalen. Al ruiten van de veranda van oma en opa zijn gesprongen. Dit is Linsezoep. Linsezoep? Ja. Heb je dat al geproefd? Na het eten en de koffie en de sinaasappels En nog meer mensen die van Kiva's aankomst hebben gehoord, gaan we weer naar de stad. We zijn benieuwd of er gehoor wordt gegeven aan de oproep tot geweldloos verzet. Of we Palestijnse vlaggen zullen zien, of mensen inderdaad hun pasje niet bij zich durven hebben. Of de winkels dicht zijn. Op het centrale plein zijn de winkels open. Open geramd, open gecommandeerd door Israëlische soldaten, vertelt men ons. In de zoek, de oude binnenstad, zijn alle rolluiken naar beneden. Je ziet dat hij hem mijn Hollanders. Ahlén, kiphalen. Een familiehereniging. Je bent midden op straat. Kan uw masker nemen? Taaie. About in this street only about seven seven people. You see, if you if you want to see some. Normaal gesproken zegt hij, staan, lopen hier 7000 mensen over straat elke dag, maar nu zitten er zesduizend in de gevangenis, lijkt het wel, want het is leeg. Gaan we met hem mee? We gaan hier nu in de zoek. Heel smal trapje. op. is een neef van mijn vader eigenlijk. Hè? Zijn vader is nu dood, maar die was de broer van mijn oma. En via via blijven de familietradities toch altijd aangepant. Ja. We krijgen thee en sigaretten. De vriend van de neef van Kifa stroopt zijn broekspijp op. Ter hoogte van zijn enkel zitten twee angstig diepe kuilen in zijn been. Een Israëlische kogel. Was er een kogel? Wij denken niet dat er hiermee staat. Ja. Opnieuw ja, ja. verhaal. Hij zegt van een steen, een, steen, een steen bereik je dat niet. Hij zegt in de eerste plaats zijn we erop uit om... Uh, om de aandacht van de wereld op ons te vestigen. Het beeld wat Israël vormt van de rustige, niks aan de hand zijnde Westbank. Dat is dus niet zo. Wij laten even zien wat voor verschrikkelijke dingen ze hier eigenlijk allemaal gedaan hebben. En we willen gewoon de aandacht op ons vestigen. Dat is uh, in eerste instantie de, de, de, het nut van wat we nu doen. Hij zegt, uh, hij zegt de, we hebben de wereld nu laten weten wat er aan de hand is. Dat er een bezet... Uh, gebied is waar mensen onderdrukt worden. En wij maken er dankbaar gebruik van. Dus het beetje sympathie dat we hebben in de wereld, uh, uh, dat hebben we nu, wat we zouden kunnen krijgen. Dat hebben we nu en nu, gaan we, nu maken we daar gewoon gebruik van. Waardoor wordt het leven ondraaglijk? die het is aan de een Je mag na 6 niet de naar de buiten. De uh, de verenigingen de kunnen de niet. Uh, waarbij Je de mag de niet, de uh, waar de Je de mag na 6 niet de naar de buiten? Je... Nee, er loopt geen mens na 6 naar buiten hier. Uh, verder mag, mogen er geen verenigingen, clubs of dat soort dingen, waarin het nationaal uh, zijn, uh, het Palestijn zijn, het culturele erin wordt, uh, wordt verboden. Uh, hij zegt, je er je, je, dus je gaat altijd een angst over je. Als je met je vrouw of met je moeder of met wie dan ook gewoon ligt te slapen. en je hoort een, een of ander geluid wat, uh, wat niet zo vriendelijk klinkt. dan denk je meteen: oh, de Joden komen of de Israëli's komen. Uh, hij zegt: je leeft hier in een angst. Het zegt: dit is on, ondraaglijk, Dit is gewoon uh, dit is, dit is geen leven. De neef van Kiva ziet er slecht uit. Een tanige huid, ingevallen wangen. oud voor zijn 24 jaar. Zijn nieren zijn kapotgeslagen door Israëlische soldaten. Ondanks is hij weer eens uit de gevangenis gekomen. Hij zegt dit is de zevende keer dat ik gepakt ben, zevende keer dat ik in de gevangenis gezet ben. En toen heb ik uh, uh, 18 dagen heb ik erin gezeten. Gewoon en, van huis weggehaald? Ja, van huis weggehaald. Hij werd opgepakt om, uh, om uh, s'nachts kwart voor twaalf. Toen kwamen uh, ze, kwam ze hier binnen? bonken natuurlijk op een hele brute manier. Hij heeft, uh, toen kwam er, uh, was er een auto met 25 man erin. Uh, twee uh, geheimbedienstauto's en nog een uh, kar erbij. Die kwamen hem alleen ophalen. Hij, heeft, hij is daar toen naartoe gebracht. Ze hebben daar toen zes dagen vastgebonden op de grond in de modder in de regen gezeten. Hij zegt, we zaten, op een gegeven moment mochten we naar een uh, paar minder cellen. Na een dag moest je meteen weer naar, uh, naar uh, tenten. Want er kwamen steeds meer uh, gevangenen binnen. Want Hij werd opgepakt zo'n dag of twee voordat uh, echte rellen begonnen. Het zeg, begon toen net. En hij zegt van dit is een gevangenis waar 135, 145 man in kunnen. En er, zaten er op het moment dat hij eruit ging, zaten er 750 uh, gevangenen in. Wat waren de aanklachten eigenlijk? maar wat Hij zegt dus van, uh, ik ben helemaal niet voorgeleid voor een of andere rechter. Hij zegt uh, waar ik net zat, uh, waar hij van die beschuldigd werd dat was dus, uh, het uh, sympathisant zijn of het misschien wel lid zijn van Fatah. Uh, hij, hij uh, zegt ik, nou, ik op de dag dat achttiende dag dat ik in de gevangenis zat uh, werd ik vrijgelaten en uh, ik werd daar ergens losgelaten in de buurt van een. Uh, uh, want het is in de die gevangenis is in de buurt van een uh, kamp. En er was een uitgangsverbod, dus er was niemand en zo. Hij zegt, ik werd om half twee s'nachts vrijgelaten. Hij zegt, het regende keihard. En er was met ons nog een jongen uh, die in zijn hoofd geraakt was. En bloedde. En die hebben zij dus onderweg helemaal mee moeten slepen hier naartoe. Hij was hier dus pas om een uur of half vijf smorgens, kwam hij hier dus aan. A curfew was imposed on areas of Kalkilia... after a demonstration this morning was dispersed with tear gas. Stone throwing was reported this morning... at the Amri refugee camp near Berzeit in de Ramallah-area. In Elbira er ook of van stonthrowing. Our reporter says there were scattered minor stonthrowing incidents... ...in Gaza during the morning. We'll be back with a late news summary at the end of this broadcast. You are tuned to Kol Yisrael, broadcasting from Jerusalem. In Oost-Jerusalem is een piepklein persbureautje gevestigd. Eigenaar is Ibrahim Karaim. Sinds kort heeft het bureau een telex. Daar heeft Ibrahim zeven jaar op moeten wachten... De Israëlische autoriteiten hadden blijkbaar bezwaar tegen een wat te gemakkelijke toegang tot de buitenwereld. Het persbureau verzorgt namelijk Palestijns nieuws. En er was nog een probleempje. Hij mocht het bureau niet laten inschrijven onder de naam Palestijns persbureau, want Palestina bestaat niet. Sterker nog, het woord Palestina is verboden. We hebben een verdict van de Israëlische rechtbank en we hebben een an antwoord van de company registrar in Jeruzalem dat says frankly openly clearly that the term Palestine is offensive to the Israeli public opinion. If you say Palestine or Palestinian you already offend the Israelis. Het is vrijdag in Nablus, de wekelijkse rustdag. Vanaf de vroege morgen ben ik op zoek geweest naar een telefoon. Op vrijdag is het postkantoor gesloten. Openbare telefooncellen heb je niet in Nablus. Een hotel bestaat er niet. En de buren van opa en oma Alouche, waar ik oorspronkelijk vandaan zou bellen, waren bang geworden. Misschien zouden ze hun telefoon wel kwijtraken als de militaire autoriteiten erachter zouden komen als een buitenlandse journalist bij hen had gebeld. Ik word meegenomen naar een winkeltje. Usually Palestine, or Samaria, which is you know the Hebrew name for the territories. Hij zegt dus uh, dat het woord Palestina niet alleen uh, verboden is, en ook uh, onderwijzers die op school zeggen dat dit gebied, Palestine heet, die worden de volgende dag ontslagen. En er is nu ook een militaire order in de tachtiger jaren uitgegaan. Militaire order nummer 854. Die zegt dat de PLO een uh, terroristische organisatie is. En dat moet iedereen ondertekenen. Bijvoorbeeld heb je ook gehoord van een school waarin, geloof ik, als ik het goed verstaan heb... dertig uh, docenten de straat op zijn gezet omdat ze dit massaal niet wilden doen. Dat tekenen van het document waarin ze zelf uh, uh, toegeven dat uh, de PLO een uh, terroristische organisatie is, en dat zij dat uh, ook als zodanig erkennen. Ik dacht something which is funny that in this area they apply lots of rules. Nou, nee, will... nog iets nog iets grappigs. Ze hebben yeah. hier een heleboel uh, regels. We have something called uh, the Ottoman rules, which is you known as the Turkish. Hij occupied area. Dan the British mandate, the occupied area. Then Hij zegt, the Jordanian law. Hier in dit then gebied is alle, allerlei soorten wetten zijn van uh, toepassing. Yeah. Uh, of het nou de oude Ottomaanse, de oude Turkse wetten zijn, of de vroegere uh, wetten van het Britse Mandaatgebied Palestina, of de Jordaanse wetten, of de Israëlische wetten, of de, de militaire wetten of regels. En dus is er altijd wel iets ergens te vinden in enige wet of regel of verbod waarop je gepakt kunt worden. Een van die uh, noodmaatregelen uit de Britse tijd, van het Britse mandaatgebied, is, een, is de zogenaamde administratieve detentie. Die kan zes maanden duren. En die, dat betekent dat je zonder aanklacht zes maanden vastgehouden kunt worden. Zo van huis naar de gevangenis. Het is kwart over twaalf, het einde van, de, van het grote gebed. Mannen komen uit de moskee. Hier is het eindelijk vol, want de rest van de stad is uh, soort van uitgestorven. Winkels zijn dicht, zo hoort het op zondag. Maar dit is het moment waarop de meeste mensen, laten we zeggen problemen verwachten. Ja, nee, vier ben ben Shababul Jihod. Allah hem, er wordt verwacht dat er uh, knokken komt tussen de Arabieren en de, de Israëli's, de Palestijnen en de Israëli's. Dat wordt verwacht, Vandaar dat mensen allemaal de straat op gaan. van onze zijde. Je hoort, er is, geen god, er is geen god, dan Allah. Allah is onze god. Typisch, hè? Ze zien de microfoon en weten dus dat er een kans is dat de wereld ze kan horen. En vandaar dat je ziet ineens massaal. Je hoort niet iemand kom op jongens. Nee, het is massaal het gebeurt in één keer. Ineens allemaal uh, la ilaha illallah. Er is geen god dan God, dan Allah dus. De, de hele beste wereld die, wat die ons aandoet. Een man van 90 die, die uitroept naar, naar boven. Waar Turkije? Ja, hij zegt, ik heb vijf, vijf bezettingen meegemaakt. Hij noemt op de Turken. Uh, Arabieren. Jordanen. Israël. Engelsen. En de ergste is Israël, zegt hij. hij zegt, de, de mensen om hem heen zeggen, rustig, rustig, rustig. Hij zegt, nee, maak, laten ze me maar afmaken. Ja, God is God is hij dankt zijn mond van die oude mannen die dat zegt. Hè. Van, uh, maar hij zegt ook van, dit, uh, mijn neef zegt, ja, het moet wel wat rustiger. Hè, want het is een kans om dit naar de wereld te krijgen. En dit moeten we, moeten we aannemen. Hij, zegt, uh, hij noemt 150 journalisten die naar uh, de Westbank zijn gekomen om uh, dit allemaal in de gaten te houden. Dus, het wordt nu tijd dat uh, het, beeld, het goede, het echte beeld, naar buiten gaat. Er worden even een paar uh, roodbloks opgeworpen hier. Met oude bedden. En... Uh, een oude boekenkast door gemaskerde jongens vanaf de toren van de minaret. Uh, de moskee, de minaret dus. Ik persoonlijk zeg wegwezen. Eng, hè? We gaan he? er nu helemaal naartoe. Het is een beetje eng, hè? Ik vind het ontzettend eng. Gemaskerde jongens komen hier naar natuur rennen. We gaan geen, bezet geen bezetting. Geen bezetting. wordt gehold brandende autobanden op straat. Je hoorde net uh, uh, traangasbommen. Ah oh, ja. Men rent hier weer. Hij moet er niet rennen. Het heeft ons dus ontzettend griezelig. Dus ik word er ontzettend bang van. Ik ben, geloof ik, echt een ontzettende lufferdier. Maar dit om even uh, de mensen in Nederland uh, te laten weten dat dit echt geen pretje is. Good en and ciao Een A pleasant week. It's 8 p.m. in Israel, 18 hours UTC. This is Yosef Yaakov with the news. First, the headlines. One person is killed and five injured today in disturbances in the Gaza Strip. Unrest is also reported in Judea and Samaria. Hannah Signora, the editor of the Al-Fajr Arabic Daily, is interrogated by police following his call for civil disobedience. De vroegere loco-burgemeester van Jeruzalem, Meron Ben Finisti... heeft in 1982 het West Bank Data Project opgezet. Het is een wetenschappelijk onderzoek dat continu wordt uitgevoerd... en alle gegevens over de westelijke Jordaan-oever... en de Israëlische bezetting daar vastlegt. Uh, Ik dat in 1982 that we are in a uh, transition period and soon the situation will uh, be van uh, the point of no return and that the israeli occupation will probably last for a very long time and i wanted to record and to monitor the situation and to, uh, compile all the data that i can uh, so that future generations will understand what really happened in real time. het is een totaal conflict een totale oorlog een burgeroorlog waar iemand van zijn wieg tot zijn graf in betrokken is. Het is een total conflict. Het is een total war. Het is een civil war. Involvet een persoon van zijn kruide tot zijn graf. Civil wars creëren problemen. Maar iedereen denkt dat hij een oplossing heeft niet Het is zaterdag. We gaan weer naar huis. Het bezoek van Kieva. Heeft zijn grootouders natuurlijk veel te kort geduurd. Mama moet een beetje huilen. Opa ook. Yallah. Shukran. Wil jij haar hartelijk bedanken voor alles? Nahallah. Zeg dit is jouw huis net zoals het ook. huis. Nahallah. Shukran. in U hoorde de afgelopen 23 minuten de reportage die Theo Uitenbooggaard... collega Theo Uitenboogaard maakte voor het VPO-radioprogramma NL in 1988. Jullie waren, jij, Theo en Kiva Aloush... waren op 6 januari, precies 25 jaar geleden... waren jullie op de Westbank in Nablus bij jouw familie, Kiva. Ja. We praten over wat jullie daar meemaakten, over de eerste die toen bezig was. We spreken daar ook over met Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks... verbonden aan het instituut Klingendaal. Kiva, ja. in eerste instantie natuurlijk, hoe, hoe is het met je familie? Hoe is het met je neef die we hoorden tijdens de reportage, nu 25 jaar later? Die is er niet meer. Um, um, eigenlijk alle familieleden die in de reportage zaten, uh, die, die zijn er niet meer. Die, die, die neef is overleden. Uh, was toen natuurlijk al niet gezond... maar is in de jaren daarna niet veel gezonder uh, uh, geworden. Omdat hij nog wel uh, betrokken is uh, gebleven bij het verzet. En, ja, want dat uh, duurt nog jaren. Dat is dan begonnen. En dat ja. duurt, meen ik, 93. 1993? Uh, ja. ja. De, gaat het 490, zo voort? dat is uh, uiteindelijk Oslo, hè? Ja, ja dus daar is hij mijn... Uh, eigenlijk is het uh, opvallende in, in, in onze familie hier in Nederland... is dat bezoek van mij... Uh, had maar voor een deel te maken met de Intifada. En een, een ander deel was dat mijn groot, grootvader kort daarna overleden uh, is. En ik eigenlijk de enige was van de familieleden die in Nederland woonde... die hem nog had gezien en gesproken. Dus het gek is, terugkijkend op die periode... en als ik dit dan nu weer hoor... dan weet ik dat bij ons hier in Nederland speelde... aan de ene kant dat, dat het politieke conflict... Uh, van, uh, van de Intifada en tegelijkertijd speelde... Uh, eigenlijk nog veel meer uh, binnen onze familie. De, de persoonlijke uh, familiegeschiedenis. Dat ik de laatste was die uh, mijn grootvader nog uh, had gesproken en gezien. Maar er is niemand van jullie familie door de intifada of tijdens deze dingen omgekomen? Nee, nee, nee niet tijdens deze. Intifada. En ben je in die periode nog vaker terug geweest? Uh, nee, nee, niet in die, in die eerste. De, de eerstvolgende keer dat ik er... Daarna weer was, was in 1994 voor uh, Nova. Uh, toen heb ik een, een serie ook weer over familie gemaakt. Een reportageserie, die heette Lang Geleden. Uh, uh, waarin we terugblikten. Waarin ik uh, oma ook weer uh, uh, heb geportretteerd. En met haar terugkeek naar, uh, naar ja. de jaren van bezetting. En vooruit keek naar wat voor prachtigs gaat er nu allemaal gebeuren nu we, nu we vrede hebben. Ja. Uh, wat in ieder geval goed te horen is... je bent toen 18... Uh, uh, persoonlijk zou ik zeggen wegwezen. Ja. Je, je, je voelt de bedreiging. Hè? Op dat moment is het ook echt... naar je gevoel gevaarlijk. Tot eng. Uh, ja. um, Theo... We, aan het eind van de reportage horen we dat jij al in contact bent... met de loco-burgemeester van uh, Jeruzalem, Ben Venisti. Hij was, was. loco-burgemeester onder Teddy Kollek. Ja. En hij heeft voor Teddy Kollek een aantal dingen gedaan die hij, hij later betreurt. Maar wat hij in ieder geval gedaan heeft, is vanaf 1982 een dataprogram opgezet... En dat loopt volgens mij nu nog. En ik heb hem geprobeerd te bereiken, want hij leefde nog. Dat had ik. Uh, en ik heb hem geprobeerd vorige week te bereiken. Maar hij is nogal ziek, hij is 78 inmiddels. Maar hij is doorgegaan met het, is het registreren doorgegaan. van alle... Precies, maar hij heeft ook, laten we zeggen, een, wat hij toen al had, een soort plan. Hij, hij ziet helemaal niks in, in, de, in de scheiding van de staat Israël en de, Pal de Palestijnse staat. Het is geen oplossing. En hij noemt ook de, de Joods... Um, uh, democratische staat, een oxymoron. Ik heb het op moeten zoeken, want ik wist niet wat het was. Het is een soort uh, uh, contradictio in termen. Het is iets wat niet samen kan bestaan, en toch bestaat het samen. Hij zegt, dat bestaat ook niet. Dus het enige wat zijn oplossing voor het conflict is, en dat vind ik toch wel interessant, in ieder geval als uh, gedachte-exercitie, dat, dat er gewoon één staat is voor Palestijnen en Israëli's. Ja. En zie, dat, zie dit maar eens op te lossen. Ja, dat lijkt me een goede oplossing. <laughs> ook, ook, ook, ook, ook, een goed, ook een goed moment om dan even naar Betty Hendricks te gaan. Denk ik, ik zie dit maar eens op te lossen. Ja, maar, maar, maar, maar misschien... Af, het, om, om over een oplossing van het conflict te gaan praten, weet ik niet of dat nu nee, nog nee, uh, dat zinvol is niet. in, het, uh, in het OVT. Maar ik wil wel heel graag weten... We horen van Theo en uh, Kiva over de burgerlijke ongehoorzaamheid... over de Palestijnse vlag... over het niet bijhebben van het pasje, de winkels dicht... en natuurlijk het, het geweld. En dat gaat nog zo lang door... Wat, wat is dan het, op dat moment het beleid van Israël? Wat is de gedachte erachter om dat door te laten gaan? Of verandert dat door deze opstand? Ja, ze worden gedwongen te veranderen. Maar het, het was net in de reportage ook al genoemd, alleen al het, het hebben van uh, een, een Palestijnse naam voor een persbeleid... dat was niet uh, toegestaan. Want de, het woord Palestina, die feit dat er een nationaal Palestijns probleem zou kunnen zijn... dat er een nationale identiteit zou kunnen zijn... dat wilden de Israëli's absoluut niet toestaan... Uh, geheel conform de beroemde uitspraak van Golda Meir... er zijn geen Palestijnen. En dat nam soms eh, belachelijke vormen. Ik heb het meegemaakt met mijn eerste bezoek... aan eh, de, de bezette gebieden eh, na de Intifada was eh, in 1989... toen ik eh, hoofdwet van de Arabische afdeling van de Wereldomroep. En toen maakten we een tour met mijn voorganger. En ik herinner mij een krankzinnige surrealistische scène in, eh, in, in, in uh, Toelkarm... waarbij eh, Palestijnse vrouwen... Die, eh, die mochten de Palestijnse vlag niet uithangen, maar wat deden ze? Ze gingen, hun was goed. Uh, in de kleur van de Palestijnse vlag naast elkaar op de, op de lijn hangen. <laughs> nou, en zelfs dat, uh, dat, dat, dat mocht niet. Uh, op een gegeven moment hebben de ministerialisten dat opgegeven. En het was ook de tijd dat, toen wij daar kwamen... Uh, twee van die hele kleine kinderen, ze zullen misschien vijf, zes jaar zijn geweest... Uh, die, uh, die zagen ons, wij Westerlingen, dacht, dat zijn journalisten... dus dan moet je onmiddellijk even iets doen om <kwijnt> te laten zien... dat je al uh, het onderdeel bent van de strijd. En die begonnen dus... Deze kleine uh, snotaapjes, uh, zal ik maar zeggen, uh, die pakten wat kleine steentjes op... En, en gooiden die naar uh, de soldaten die veel verderop met hun uh, uh, met een tankauto uh -huh. stonden. En ja, ik kon hem mijn ogen uh, en oren niet geloven. Maar dan zie je dus zo'n enorme tank... die begint met die enorm bedreigende vuurloop van die tank... begint op die kinderen uh -huh. zich te richten. Gaat ga natuurlijk niet schieten, maar de ik vond het zo surrealistisch dat men dat, dat, dat, dat, men dat niet ja, in de gaten had. Is... we horen in de reportage, horen we de oude man schreven. Nu eindelijk zal de wereld horen hè, op wat voor manier wij onderdrukt worden en wat hier allemaal gebeurt. Nou, de wereld hoort, de wereld hoort dat. Ja. Hè, vanaf 1988, uh, door middel van die opstand. Wat verandert er dan eigenlijk? Nou, wat er verandert verandert is, er überhaupt iets? Wat er, wat er verandert is dat uh, inderdaad de wereld begint te zien... er is een Palestijnse natie, er is een Palestijnse volk. En uh, wij moeten dus de vertegenwoordigers daarvan... dat was sinds 1974 hadden de Arabische wereld besloten... dat de PLO van Arafat de enige vertegenwoordiger was van het Palestijnse volk. Uh, maar daar bleef het voorlopig bij. En we zien nu dat uh, door die intifada en door uh, de, de, de organisatie... Want de PLO die nam de leiding over samen met een soort... Uh, verenigd nationaal leiderschap voor, voor, op de grond. Die werd langzamerhand een internationale factor. Die werd op een gegeven moment erkend door de Amerikanen. Althans, de Amerikanen gingen een dialoog aan. Uh, de PLO die werd uh, toegelaten tot, uh, de, tot de, de algemene vergadering... om, om daar een, een, een, in ieder een toespraak, de beroemde toespraak in Genève... Dus het heeft wel wat opgeleverd? Ja, ja het heeft, de politieke ja. Maar herkenning. heeft het ook opgeleverd dat... Uh, uh, het, het leefbaarder werd voor, jou, voor jouw familieleden, Kiva? Voor de, mm, de wat, pesterijen. De, de, de, nee, toch? Nee, dat heeft eigenlijk tot, tot de Oslo-akkoorden uh, geduurd. Voordat er, voordat er sprake was van een beetje sociaal leven, wat je daar kon ja. hebben. Want dat heeft veel slachtoffers ook. Het heeft heel veel slachtoffers. Heel. Bedoel, het, het was een opstand van stenengooiers. Maar er zijn uh, in de, de repressie door de Israëli's ontzettend veel uh, doden gevallen. Ik meen in de eerste twee jaar iets van 500. Ja, en en, en is ook onderling, ook... He? want het, is ook, het wordt ook een strijd tussen Palestijnen onderling. Wie, wie gaat... Nou, uh... wat, wat, wat een van de aspecten was, is dat de Palestijnen zich steeds meer organiseren om informanten. Want de Israëli's, eh, die waren ongelooflijk goed geïnformeerd. Die hadden dus heel veel informanten. Omdat Palestijnen, als je iets nodig had van de Israëli's om ergens te werken... of, of men wist iets van je, dat, dat je een verhouding had. Er waren zoveel manieren, tot op de dag van vandaag... om eh, de Palestijnen, waar, te chanteren tot collaborateur. En maar die moet, werden dan ook aangepakt. Moeten we, als we het over de Intifada hebben, de eerste en de tweede ook niet de, de, de, de naam Hamas laten vallen? Nou. Want, want is het, is, ik heb hier genoteerd: Intifada, aan de ene kant doodsteek PLO. Begin Hamas. Slaat het ergens op of slaat het nergens op? Nee, het is meer zo... Kijk, de Israëli's, Hamas was eigenlijk niet zo ontzettend betrokken. Bij, uh, Het was allemaal Fatah, democratisch volksfront, uh, gewone volksfront... Uh, andere uh, groeperingen, uh, communistische partij. Uh, de, maar uh, Hamas is in 1987 actief geworden... Uh, en uh, de, de, de Palestijnse wens moslims die waren afhankelijk bezig met religieuze propaganda, want dat is de voorwaarde om te zorgen dat uiteindelijk het, uh, Palestinië weer bevrijd wordt. En toen ze zagen dat enorme uh, opstand van die intifada, toen zijn zij dus ook uh, actief geworden in, in de directe politieke uh, uh, opstand en dat hebben de Israëli's afhankelijk ook bevorderd. Dat vonden ze wel een aardig middel om, het, om dat verzet te verdelen. Ja. En je had ook islamitische Divide jihad, die ook actief was. Divide en kanker. Maar uiteindelijk is er dat opgebroken, want dat is een soort geest... uit de fles die ze niet hebben uh, kunnen uh, controleren. Waardoor nu Hamas uh, en ook islamitische jihad, die toen ook actief was... Uh, natuurlijk de uh, belangrijkste politieke factor zijn. Tot slot Theo en Kiva Jullie waren je bewust op dat moment dat je bezig was... een, een historisch moment vast te leggen? Nee, nee, dat weet je nooit. Nee. Aan het begin van de eerste Tweede Wereldoorlog... wisten ze volgens mij, mij ook niet dat die vijf jaar zou duren. Dus. Maar je had wel in de gaten, zeker jij, <coughs> Kiva... dat het anders was dan uh, daarvoor. Nou, dat dat langer aanhield. Uh, en, dat er, uh, en dat gevoel is nu helemaal weg. Dat er toen ook wel een vaag gevoel van hoop was. Vreemd genoeg. Ook al was het allemaal heel gewelddadig. Maar je dacht... Er gaat, iets, er gaat wel iets gebeuren, dat ge, er gaat iets veranderen. Misschien wel ten goede, dat gevoel heb ik nu. En is er iets gebeurd? Er is een heleboel gebeurd, maar als je nu net... op. je net al, zei het woordje ten goede? Ja, dat, wat, dat, ik, dat, dat dacht ik toen. En nu? En nu denk ik, uh, uh, er is een heleboel gebeurd, er is ook een heleboel veranderd. Maar ik weet nog niet, ik, ik, ik durf niet te zeggen ten goede. Goed, we moeten stoppen. Hartelijk dank. Bertus Hendricks, Theo Uitenborgen en Kiva Elouch. 25 jaar geleden waren zij in Nabloes. Um, uh, wilt u informatie over onze uitzending en over alle vorige uitzendingen... dan kunt u uiteraard naar de website www.geschiedenis24.nl. En u kunt ook naar het thema Kanaal Holland Doc... om naar allerlei prachtige, ook historische documentaires te kijken... en om te horen wat er allemaal te zien en te horen is... aan de telefoon redacteur Marnix Kolhaas. Goedemorgen. Ja, dag Michal. Um, nou, wat je straks bijvoorbeeld op Holland Dog 24 kunt zien... is uh, direct aansluitend op de documentaire over de Intifada... die jullie net uh, lieten zien, de reportage en het gesprek. Is uh, de documentaire De Kinderen van Arna... die Arna Mar maakte in de jaren 80 met haar Freedom... Theater, waarin ze Palestijnse jongeren eh, bijeenbracht... om daarin een uh, vredesbeweging tot stand te brengen. Haar zoon die zocht die jongeren zo'n 30 jaar later weer op. en Dat is dus uh, straks te zien op uh, Hollandoc 24. Verder uh, ja, hebben we uh, leuke beelden van uh, Drie Koningen. Daar hadden jullie het in het begin over met uh, Ineke Stroeken. Uh, we hebben beelden vanaf 1936. Vooral veel in, gefilmd in uh, Tilburg waar nog een speciale variatie bestaat, namelijk het Drie Koningen zingen. En ook dat is vaak opgenomen en vertoond in de bioscopen. Tot slot. Laatste dag om uh, terug te blikken in de jaaroverzichten die we op de website uh, geschiedenis24 hebben. Vanaf 1934 tot 1978 heeft het polygoon jaaroverzichten uh, gemaakt en dat zijn toch wel uh, hele bijzondere terugblikken op de jaren met uh, prachtige oude beelden die je verder nergens anders te zien kunt uh, krijgen. Dus uh, nou, dat allemaal te zien op Hollandog 24 en op de website geschiedenis24. Marnix Colaars, hartelijk dank. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van OVT vandaag. Na ons volgt de perstribune van Omroep Max... waarin Govert vaak praat met Ferry de Groot. In het eerste uur en in het tweede uur met Sandra Voeteling, oud-schaatster. Wij zijn er weer volgende week zondag. Tot dan. Dag, prettige zondag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen